EU-onderhandelaar Barnier heeft flinke kritiek op het brexitproces. De onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie gaan tergend langzaam. Volgens Barnier worden er hele kleine stapjes gezet, maar is het volstrekt onvoldoende. De onderhandelaars hebben wel vooruitgang geboekt bij de gesprekken over de rechten van burgers en de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Maar de gesprekken zitten vooral vast op de financiële afrekening. De Europese leiders moeten volgende week beslissen of ze een volgende stap zetten in de gesprekken. In die tweede fase zou het moeten gaan over de toekomstige relaties. De militaire vakbonden hebben na vier jaar een CAO-akkoord bereikt met het ministerie van Defensie. De afgelopen maanden voerden de bonden actie voor een nieuwe CAO. Defensiepersoneel krijgt dit jaar met terugwerkende kracht een loonsverhoging van 2,5%. En volgend jaar komt er anderhalf procent bij en tussendoor zijn er nog eenmalige uitkeringen. Bij een luchtshow ter gelegenheid van de Nationale Feestdag van Spanje is een gevechtsvliegtuig neergestort. De piloot is daarbij om het leven gekomen. Het vliegtuig, een Eurofighter, verongelukte op de terugweg van een show naar de luchtmachtbasis bij Albacete, ruim 200 kilometer ten zuidoosten van Madrid. Het werd er nog vanmiddag af en toe zon. Het is 17 graden ongeveer bij een frisse westenwind. Vanavond neemt de wind af. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad viel op de A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen Landsmeer en Zeeburg staat 5 kilometer. Dan staat een kapotte bus, de reis ook is dicht, de vertraging is een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, Zee. Zandvoort, een zomerhit. Zomer ZFM. is is zomer zomer ZFM, ZFM. nu de Zij, <tied> En welkom terug bij Matchbox. Eh, 12 oktober 2017. En de verjaardag van een kleindochter van me. Ja, daar gaan we straks even een klein beetje aandacht aan besteden. Want ze had een plaat aangevraagd. Die hoor je zo meteen eh, in de tweede helft van die tweede uur. We beginnen met twee, eh, met twee platen waarvan je denkt van... hé, hey, die heb ik in Matchbox nog niet eerder gehoord. Klopt. Een Amerikaanse groep en een Engels duo. Ze komen zo voorbij. Grand Funk Railroad en Mel Kim. En de Beatles zijn er natuurlijk. We hebben... De Dixiebels, we hebben de Guess Who en nog veel meer. Veel plezier, het komende uur. De zusjes Mel en Kim Appleby. En ze hadden heel veel succes met de producties van Stock Aitken en Waterman. En dit was een van die producten. Showing out. Get fresh at the weekend. Nummer 1 onder andere in Nederland. En we begonnen met de Grand Funk Railroad. Een Amerikaanse groep die daar gewoon een cult status heeft opgebouwd. Niet vanwege hun originaliteit. Want de meeste hits die ze hadden... dat waren uh, opnames van andere artiesten. Zo ook Some Kind of Wonderful... Uit 1975. Een one-hit wonder nu uit 1979. En dat is van het trio McGinn, Clark en Hillman. De, de drie oprichters met nog twee anderen van de Birds. En die hebben in de jaren 70 even een lekker gezellig met z'n drie muziek gemaakt. En daar scoorden ze ook een beste hit mee. Hier is Don't You Ride 'er Off. One Hit Wonder uit 1979, Roger McGinn, Chris Hillman en Gene Clark. and Don't You Ride Her Off. De volgende plaat is geschreven door David Gates. Dat was de gitarist, de zanger en de componist van Bread. Maar het nummer wordt uitgevoerd door Ken Booth. Everything I Own... heard me from home. Everything I Own uit 1974. En in datzelfde jaar had de groep Guess Who een, een hit met clap voor The Wolfman. En de Wolfman, dat was dan een uh, disc-jockey uit Amerika, die zichzelf in 1964 uitriep tot de vijfde Beatle. Ja, inderdaad. Uh, hier zijn de Guess Who.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 Situation stand, you understand Mocht je nog uh, twijfelen over de titel? De titel is Clap for the Wolfman. En dit was de Amerikaanse groep. Guess who. En uh, we zijn toe aan een andere Amerikaanse, een dame. Uh, vele hits met de Supremes, maar ook als soloartiest. Upside down, hier is Diane Ross. Diane Ross en Upside Down. En het is alweer tijd voor The Beatles. We hebben weer twee tracks weer van een nieuw album. Want vorige week waren we de laatste twee tracks van het uh, witte album. We zijn toe aan uh, Yellow Submarine. Dus draaien we Yellow Submarine. En daarna Only a Northern Song. Geschreven dus door George Harrison. Hier zijn The Beatles. <tied>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 Yeah. Mm -hmm. Nobody there It's only a northern song van het album Yellow Submarine. En daarvoor natuurlijk de titelsong van het album, Yellow Submarine. Volgende week hebben we All Together Now en Hey Bulldog. Kun je je vast op gaan uh, verheugen. Uh, we gaan even naar de jaren 50, 1958. Hier is Elvis Presley. I need your love tonight. Oh, oh, I love you so much. I can't let you go. fly high and the lights down low and he know what i say wow, you better stay Too good to miss the hallway. Oh, no more of this. I need your love tonight. I've been waiting just for the night. to do some loving up and hold it tight. Don't no, tell me, baby, you gotta go. I got the high-fi high and the lights down the way. Oh, no, you wanna say that? Oh, wow. you better stay? Pow, pow. Don't run away. I need you. I need your love I need your love Uit 1958, dus zelf Presley. en I need your love tonight. 12 oktober 1980, toen werd mijn eerste kleinkind geboren, Tamara. En uh, die is vandaag dus jarig, ja, duidelijk. En ik vroeg haar uh, van de week: uh, welke plaat wil je horen? En ze heeft er een gekozen uit haar geboortejaar. En die is niet misselijk ook hoor. Long, blonde animal van The Golden Earring voor Tamara. Thank <laughs> you. And he says, "Who the f*** are you?" And I say, "Hey man, I live here. This is my house. Where's my long blonde animal? And this guy says, "You're talking about your long blonde girlfriend." I say, "Yeah." And he says, "Oh, she just went out to get some booze and some dope and some pills and some cocaine to keep me happy." You know? I get real pissed off at this guy. I decided to go downstairs, drop a couple sleeping pills. And Fall asleep, wake up the next day, with a smile on my lips, like an optimistic guy should do. Ah, ah, ah. 1980, het geboortejaar van Tamara, was dit long blonde animal uh, van uh, The Golden Earring. En uh, we, we zwerven gewoon dwars door de decennia heen. Dit was uh, de jaren 80 en we gaan naar 1951, het oudste nummer van uh, dit programma. En het is gebaseerd, dit oudste nummer, op een, een wals uit 1915. Jawel, Les Paul en Mary Ford en Mockingbird Hill. <middels> The sun in the morning peeps over the hill and kisses the roses round my windowsill. Then my heart fills with gladness when I hear the trill of the birds in the treetops. On ...op het Zweedse Wals uit 1915. Dit was uh, het duo Les Paul en Mary Ford. Die horen we straks aan het einde van het programma natuurlijk ook weer... ...als we gaan afsluiten. Maar dit was uh, uit de jaren 50 Mockingbird Hill. Hier zijn de Commodores met Night Shift... Wilson. Allemaal artiesten die naar de hemel zijn en die daar uh, de nog dienst uh, uh, vervullen. Goed, dat waren de Commodores. En uh, we gaan even luisteren naar Dixie Bells. Niet zo bekend hier in Amerika twee hits, maar het zijn wel gewoon hele leuke platen. Bijvoorbeeld deze: Southtown USA. Dixie Bells met Southtown, USA. En dat is gewoon een lekker liedje. De laatste vocale van dit programma komt van de Steve Miller Band. En dat is uit het jaar 1976. Fly Like an Eagle. Yeah En, Eagle zingt. ...en Steve Miller heet... ...het maakt Les Paul en Mary Ford niet uit... ...tijd is tijd... ...het is afgelopen... ...het volgende programma staat we weer te wachten... ...Hans en Rood die staan hier om het over te nemen... ...de komende twee uur... ...volgende week zijn we er weer met Matchbox... ...we hopen in ieder geval... Voor een, ...op een lekker weekend... ...het schijnt te gaan gebeuren... ...dus dat is wel heel erg prettig... ...ik hoop dat je genoten hebt de afgelopen twee uur... ...ik wel in ieder geval... ...ik heb het prettig gevonden om het te doen... Vraag een fijn weekend en tot volgende week.